De curatoren van het failliete OAT hebben voor twee onderdelen van het bedrijf overnamekandidaten gevonden. Het OAT busbedrijf wordt overgenomen door de voormalige directeur en een nog onbekende investeerder. Daarnaast komt SRC Cultuurvakanties weer in handen van de oprichter die zijn bedrijf in 2002 aan OAT had verkocht. FNV-bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart, maar vrezen het ergste voor de 140 OAD reisbureaus.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 De Vlaamse cabaretier Wim Helsen heeft de Polifinario-prijs gewonnen met zijn programma Spijtig, Spijtig, Spijtig. De jury van Schouwburg en Concertgebouwdirecties noemt die voorstelling een mooi filosofisch betoog met krankzinnige voorbeelden en uitstapjes. Helsen kreeg de prijs in de Kleine Comedie in Amsterdam. In 2009 ging de Polifinario ook al naar Wim Helsen. Hij is, de eerste keer, hij is de eerste die hem twee keer wint. Het weer droog en nog steeds een stevige oostenwind, vanmiddag vrij zonnig bij 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale ochtendspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A7, Hoorn richting Zaandam, voorknopend Zaandam, 7 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam, voorknopend Koenplein, 6. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Badhoevedorp 10. A12, richting Den Haag, voor Den Haag, 7. En de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Heerlijke muziek aan het begin van een nieuwe aflevering van Somsword op zaterdag bij CFM. Je hoort de London Beat en I've been thinking about you. CFM voor Zandvoort en de regio. En het is even na twee uur een goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer Albertje. jan goedemiddag. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, wederom vanaf een zonnig, uh, ja, zonnig Zandvoort. Heerlijk. Ook hier aan de Tolweg 10A vanuit de studio. Van harte welkom bij wederom drie uur live uh, lokale radio. We hebben een bomvolle agenda vandaag. En uh, dus we beginnen maar gelijk. Wat om half vier uiteraard, dat werd u van ons gewend, de evenementenagenda. En Zandvoort staat weer bol van de evenementen. Dus zeggen houdt u pen en papier bij de hand, want er is vast wel iets waarvan u zegt, hé, hey, daar wil ik naartoe. Ik ben trouwens een beetje sneu, want om half drie komt het weerbericht. Ja. Onze enige echte Zandvoortse weerman. Maar is het is toch altijd leuk Lek als je van, komt? Ja, dat is leuk als hij komt, maar hij gaat met winterreces. En met herfst, Hij gaat eerst met herfstreces en dan met winterreces. Dus Lex gaat ons een poosje verlaten. Hij komt terug, luisteraars. Geen probleem. Maar Lex gaat inderdaad met een reces. Maar goed, hij doet vandaag dan in ieder geval nog live om half drie het weerbericht. En ja, ja, je hoopt dat hij langskomt. Ja, maar ja, gaan gaan voor zelf geld uh, zit hij op straat. Ja, dan hebben we een, een probleem. Nee Lex, je moet maar even gezellig langskomen. Want het is hier hartstikke gezellig. Half drie het weerbericht van onze enige echte Zandvoortsweerman Lex van der Hoorn. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luisteren maria het gedicht van de week, uh, dat hou ik nog even geheim... rond de klok van kwart voor vijf... want het heeft alles te maken met het recess waar Lex mee gaat... en onze weerman. Dus dat hou ik nog even geheim. Dus kwart voor vijf, het gedicht van de week. Zandvoorts nieuws in kort, tussen de muziek door. We gaan natuurlijk uh, vandaag en morgen zeker frequent schakelen... met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... en die volgt de, de races en de, vanmiddag de kwalificatie... die om tien over half drie gaat beginnen... voor de race van morgen tijdens het uh, hoofdgebeuren... Uh, de DTM gaan we dus coveren, ze heet dat met een duur woord. Twee dagen lang, dankzij Willem van Densen. Uh, rond de klok van kwart voor drie gaan we praten met uh, mede-presentator en collega Jacques Jongmans. Want, luisteraars, het Politiek Café zit er weer aan te komen. Ja, ik las het op Facebook. Ja, het is Facebook gisteren net geïnstalleerd. Politiek, uh, ZFM Politiek Café. En de eerste reacties stromen al binnen. Want vanaf 11 oktober op de vrijdagavond tussen 7 en 9... allereerst om de 14 dagen is er weer een Politiek Café. En Sjak gaat ons alles vertellen wat er allemaal aan de orde komt. We gaan rond de klok van kwart over twee schakelen met Rosa. Want morgen, en Rosa, uh, dan heb ik het over ro Rosa Leidekkers. Want er is morgen een groot evenement bij Meijer aan Zee op het strand. En het heet Geef Door Festival. En Rosa gaat ons daar alles over vertellen... Uh, rond de klok van kwart over vier gaan we schakelen met Saint-Tropez. Want Saint-Tropez, en daar verblijft voor ons meneer De Visser. Want die maakt zich op voor de mooie historische zeilrace... Uh, die vandaag is begonnen met de voorbereidingen al daar. De Waalde Saint-Tropez met schitterende zeilboten. Dat allemaal rond de klok van kwart over vier. En tien over al drie gaan we voor het eerst schakelen met Joop van es, En dan hebben we het over voetbal. SV Zandvoort tegen Marken 1. En Joop gaat daar ons voor ons verslag van doen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar de muziek en naar de interviews, want het wordt een vol programma vandaag. Tussen de informatie door inderdaad, heel veel lekkere muziek... bij CFM Zandvoort op zaterdag. Waaronder deze. We gaan terug naar de jaren 80. Dat doen we samen met Palle Abdul. Hier is Straight Up. see. The minute I'm- I'm a baby De wel van Palle Abdul, dat was straight Wat blijft het een lekkere plaat? Inmiddels uh, kwart over twee geworden aan de telefoon hebben wij Rosa. Goedemiddag, welkom. Hoi, dank je. Goedemiddag Rosa, welkom uh, in de uitzending. Uh, morgen hebben we een groot evenement bij Meijer aan Zee... onder het motto van Geef Door Festival. En jij weet er alles van. Wat, uh, wat kunnen mensen verwachten morgen? Morgen is er een gratis festival van 10 tot 10 bij het Meijer en zij met allerlei uh, workshops. Om het uur is er een workshop. En daarnaast zijn er activiteiten voor kinderen. Er komt een hele grote stellage waarop je ondersteboven kan hangen. Um, hoe je dat precies voor je zit, dat weet ik niet. Maar dat kun je vinden op uithangen.nl. Er is een boekenruil, er is live muziek. Um, er is van alles te doen. Uh, ik, ik, ik las in de, in de, in de aankondiging ook uh, een aantal activiteiten... En, en ook die workshops van Jambe, uh, uithangend Theaterspel en de Kracht van de Taal. Uh, hoe moet ik ja. dat, uh, moet ik dat uh, in, dit, in dit kader bekijken? Het is, het is heel divers. Ja, het is heel divers. We zijn op een gegeven moment met een groep mensen bij elkaar gekomen van... Uh, we willen gewoon iets leuks doen, iets positiefs doen. En uh, nou, we vonden eigenlijk dat de kernpunten moeten liggen op duurzaamheid, cultuur en verbinding. Dus ook wel diverse dingen. En ja, toen zijn we op een gegeven moment op deze workshops gekomen. En uh, die workshops zijn allemaal gratis te, te bezoeken? Die zijn gratis te bezoeken, ja. We hebben wel een donatiebox, maar dat gaat naar een uh, organisatie in Kenia die conflictstammen uh, bij elkaar brengt om samen juist het conflict te verhelpen, namelijk de water- en voedselvoorziening. Maar uh, ja, verder is het gratis. Maar goed, uh, je neemt de woorden uit de mond, want mijn volgende vraag was van het is in het kader van een goed doel. En uh, hoe komen jullie op dit goede doel? Ik ben, uh, ik ben dat goede doel tegen het lijf gelopen en ik vond het zo goed. <laughs> heeft je hart gestolen, zo gezegd. Ja, precies. Dus zij hebben besloten om uh, dan ook de donaties nadat de kosten eruit zijn uh, aan dit doel te schenken. Oké, okay, maar en, uh, uh, ik vind het, voor mij is dat even, uh, maar dat kan jij dan even toelichten, want in die persmededeling uh, staat, zoals één waterdruppel een grote rimpeling in het water veroorzaakt, Veroorzaakt een klein festival waarvan de uitkomst groot kan worden. Uh, hoe vertaal je dat naar uh, zo'n uh, zo zo dag als morgen? Nou, ons idee is dat mensen met de workshops uh, iets, iets krijgen, iets komen halen, maar ook iets hebben dan wat ze ook weer door kunnen geven aan anderen. Ja, moet ik dat? Of het maar wat plezier of uh, wat ze geleerd hebben of iets te vertellen waar ze anderen ook weer blij mee kunnen maken. Ja, ik moet dan niet gelijk aan, aan materiële dingen denken, maar meer aan, aan, aan ja, uh, kennis. Ja, kennis. Kennis bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, morgen vanaf 10 uur en het gaat door tot s'avonds tien, heb ik begrepen? Dat is een lange dag, morgen. Ja, zeker. En uh, hoeveel, wacht je veel mensen, heb je al in de aanloop en naartoe uh, vele reacties gehad? Ja, we hebben iets van uh, 400 Facebook-likes... Hey. Ja, ja. Oké, okay, leuk. Wees het de eerste ja. keer dat je, dat je dit organiseert? Ja, ja. Dus het ja we is... zijn gewoon met een groep mensen bij elkaar ja. gekomen. Ik had op een gegeven moment het idee, ik ken zoveel inspirerende uh, mensen die interessante dingen doen. Wat gebeurt er als we samen iets gaan doen? En daar is het festival uitgerold. Nou, ik hoop dat het voor jou succes wordt, want dan wellicht het komende jaar uh, krijgt het dan een vervolg? Ja, dat denk ik wel. Het, zijn, uh, het is een ontzettende hype geworden het, het uh, doorgeven. We hebben op Facebook allemaal aanmeldingen van mensen... die ook graag dingen willen geven en mee willen doen. En, uh, dus ja, er zijn alweer allerlei ideeën... die we in een volgend festival kunnen gieten. Oké, okay, ik zou zeggen, Zandvoorters, laat u morgen verrassen... vanaf 10 uur bij het Geven Door Festival bij Meijer aan Zee. Het begint morgenochtend om 10 uur. En Rosa, we wensen je erg veel succes morgen... Bedankt voor, bedankt. bedankt voor je tijd even. en uh, nou, Ik hoop echt dat het een uh, giga succes wordt... en dat het voor herhaling vatbaar is. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Hoi hoi. Ik wil contact tussen jou en mij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 Wij. Ik wil komt Kom al bij. We drinken op het einde van de toekomst en op het begin. Van ons komt uit. Op straks is te laat. Kom dichtbij. We kijken hoe dat gaat. Kijk eens ze dat gaat. Zeker niet te draaien bij CFM Zandvoort op zaterdag. Joh, dit is heel van Frank Boeien en ik wil contact... CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En ik wil contact met uh, Willem van Dessen Die staat vanmiddag op het circuit. DTM weekend op circuitpark Zandvoort. Goedemiddag uh, Willem. Ja, goedemiddag uh, vanaf Circuit uh, circuitpark uh, Zandvoort. Uh, DTM weekend. Uh, DTM die al uh, ja, een eind op weg is uh, met het seizoen. En het kan zelfs zo zijn dat hij hier in uh, Zandvoort. Uh, ...kampioen van dit jaar al uh, gekroond gaat worden. Dat zou dan uh, Roppy, uh, zoals hij uh, de Intimie uh, genoemd wordt, uh, kunnen worden. Oftewel uh, Mike Rockenveller, die is de leider in het kampioenschap met 124 punten. En op de tweede plaats is het uh, Augusto Farfus. Uh, en die heeft uh, 94, uh, of 91 punten zelfs. Dus uh, flink wat uh, punten minder. Nou, die Farfoes is er uh, alles aan gelegen natuurlijk om uh, hier uh, nog niet die uh, strijd uh, beslist te hebben. Dat liet hij vanmorgen al zien door in de vrije training als snelste te zijn. De... Leidend kampioenschap dan uh, Mike uh, Rockefeller, die in een Audi rijdt, van voet in een BMW. Rockefeller, uh, die wist zich op de zesde plaats uh, te kwalificeren. Vanmorgen tenminste, kwalificeren. De kwalificatie gaat zo duidelijk over een minuut of twintig uh, beginnen. En dat uh, houdt dan het uh, kampioenschap uh, nog open in de DTM. DTM, waar drie merken vertegenwoordigd zijn, uh, hebben we het over uh, Mercedes, BMW en uh, Audi. Maar de strijd om de uh, rijderstitel, uh, ja, dat gaat dus uh, tussen een... Uh, MW-rijder. Augusto uh, van Foots uit uh, Brazilië. En de Duitse uh, Maai-Drockenvelle. DDM, uh, prachtige auto's natuurlijk. ouders ook die een uh, fixe topsnelheid uh, behalen. Hier op het rechte eind uh, ja, zit uh, ze rond de 248, 250. En dan 175 meter uh, voor de bocht moeten de heren dan toch gaan remmen. Om de bocht met een snelheid van een 88 kilometer te nemen. Dus in het stukje moeten ze toch vertragen... Uh, een kilometertje of 140, 150. En dat uh, ja, is best wel een uh, daverend uh, geweld natuurlijk. BMW of uh, TDM, waar dit jaar ook TRS is uh, geïntroduceerd... zodat de vleugel iets uh, lager kan... Uh voor uh, een uh, deel van het circuit door middel van een knopje uh, net als in de Formule 1 uh, dat uh, ja, zo gemakkelijk dan het uh, inhalen helaas op Zandvoort uh, ja, de organisatie en dat is niet Circuit Park Zandvoort maar de organisatie van DTW heeft besloten dat dat hier niet uh, gebruikt mag worden want ze vinden dat uh, te gevaarlijk. Ja. Uh, want ik begrijp het zijn veel rijders uh, dat er niet mee eens en zij zijn uiteindelijk toch degene die rijden en uh, ja die begrijpen paal of ze het wel of niet uh, gebruiken uh, indien het mag. En, uh, het is jammer dat het uh, niet mag, want het is wel een extra hulpmiddel om uh, ja, iemand uh, in te halen. Ja, Willem, is, toch het... Zo, uh, is het toch zo dat het uh, inderdaad uh, geholpen heeft uh, in de, de spanning in het uh, DTM kampioenschap? Nou ja, dat is wel uh, voor mooie reactie gezorgd uh, natuurlijk. Je mag gewoon uitgaan dat, een, uh, dat ze de snelheid van de auto even verhoogd wordt met een kilometer op 7 8, en 8. Uh, ja, of dat nou... Uh, Woordje. Je kan het je afvragen, maar goed, uh, degenen die daarover beslissen, die hebben beslist dat het hier op Zandvoort uh, niet mag. en dit mag. Het is toch wel een, ja, een klein minpuntje. Natuurlijk. Uh, ze hebben dat uh, dit seizoen geïntroduceerd, zodat er wat meer actie op de baan is. En dat... Zijn ze op een baan waar het ook gebruikt kan worden en dan gaan ze zeggen van ja, misschien wordt het hier wel gevaarlijker. En uiteindelijk degene die in de auto zit, ja, die bepaalt toch altijd zelf of die dat wel of niet gebruikt. Ja, gemiste uh, daarover Ja, vind ik jammer, maar ja, ik ben uh, niet degene die daar invloed op. Dat uh, kan hij makkelijk wel een mening en met mij ook te rijden. Want uh, zo'n Kerry Peppert en de rijden ja, die verheugde zich er al op. Uh, uh, gisteren vertelde lief van nou ja, Stalvoort lastig inhalen. Ja, maar met de DRS uh, erbij kunnen we toch uh, wel wat extra actie verwachten. Ja, en als je dan uh, op de vingers getikt voor zou rijden van nou ja, jullie mogen het niet gaan gebruiken, kan ik een kofferen dat dat uh, voor die jongens ook enigszins uh, teleurstellend is. Ja, Willem, dit weekend zijn zijn op over dus de DTM die we gaan volgen... maar dat is niet de enige klasse die uh, dit weekend optreedt. Nee, zonder meer niet. Uh, we hebben al een aantal uh, races gehad uh, voor morgen. morgen. zijn er uh, drie uh, Formule 3 races. Uh, nou, dat uh, kan je vergelijken met de Masters. Uh, iedereen die aan de Masters meegedaan heeft, uh, die is hier ook aanwezig. En, uh, ja, dat uh, zorgt ook voor uh, mooie races. vanmorgen hebben we daar de eerste race... Uh, had. Daniel Kiev uit de Rusland, een uh, prodigie van uh, Red Bull. Uh, ja, die wist uh, uh, daarin te winnen met op de tweede plaats. Geen onbekende hier op zo'n soort uh, Masters-winnaar uh, uh, Felix uh, Rozenfist, uh, die eindigde uh, als uh, tweede. En derde was het uh, dan de... Uh, Engelsman uh, denken uh, even zijn naam kwijt en dat je helemaal geen Engelse naam heeft <laughs> maar goed dat Alex Lynn uh, was dat uh, die eindigde als derde Kijken we nog even, in die Formule 3 hebben we dan een uh, zonvoeter uh, die mee rijdt Dennis van der Laar moest uh, 18e starten, maar wist ik uiteindelijk toch uh, met een knappe race opgewerkt naar de 11e positie eind voor de middag gaan die nog een keer reizen, maar zo dadelijk krijgen we een eerste optie uh, en daar gaat het goed Tijdens DTM weekend. de kwalificatie van de DTM, Oké, okay, dankjewel Willem Verdensen voor dit moment. En straks in het volgende uur komen we zeker weer bij terug. Want we blijven de DTM volgen bij CFM. Dat was Willem Verdensen van vanaf Circuit Park Zandvoort. Door met de muziek op de zaterdagmiddag. Hier is de zin van de Beat Boys. En door in de studio van CFM. Ja, ja, ja. Dus bereid je voor zo duidelijk het weerbericht met Lex van der Hoorn... voor de allerlaatste keer dit seizoen bij CFM. En dat waren de Beach Boys. is twee over half drie. Daar komt hij dan aan, Lex van der Hoorn. Goedemiddag, welkom in de studio. Met het strandweerbericht voor de komende dagen. <laughs> voor de komende maanden. <laughs> voor de komende maand. Ja, Lex, we hadden het er net al even over. Jij neemt even een recessie, hè? Ja, ik stop er even mee. Ja, jij stopt er ligt, even ligt mee. Lig het even toe, je doet het elk jaar. Maar luisteraars zijn misschien vergeten. Maar zo tegen het eind van het zomerseizoen neem jij een recessie. Juist. En als je dan nog even toelicht waarom? Waarom? Ik ben er eigenlijk 24 uur per dag mee bezig. Yeah. En dat zeven uh, dagen per week. Dus ik kan eigenlijk helemaal niet meer vakantie. Nee. Want dit jaar heb je dus heel veel in de studio gezeten, ja, omdat het voor de week mooi weer was en het weekend en, slecht. En, uh, in, uh, in ieder geval op zaterdag was het, uh, was het slecht. Ja. Het was slecht. Ik vond het niet echt strandweer, dus dan ga ik naar de studio. Ja. En ik heb één keer vanaf het uh, strand heb ik, uh, het weer weer kunnen doen. Eén hele keer. Eén ja. hele keer. Jeetje. Ja. Ondanks het feit dat het toch een hele mooie zomer was. En het was toch een mooie zomer. Want ik hoor niemand klagen in Zandvoort. Nee. Nou ja, de standhouders, maar niet, dat is normaal. Ja, dat was... als die niet klaar is. Nou, niet goed. ik heb er gisteren heen gesproken en die was wel tevreden hoor. Hé! Hey, ja. Wat leuk! Ja. ja, die was er wel blij mee. En die hoopte dat het volgend jaar ook zo'n jaar zou worden. Maar betekent. Even, even terug naar. wat betekent het dan dat, we, dat, dat, dat de luisteraars je helemaal moeten missen? Of ga je, blijf je het weer wel volgen? Nou, ik blijf het wel volgen, maar niet meer. Uh, <coughs> met uh, het aantal graden en de windsnelheid en uh, dat soort dingen. Je kan me nog wel blijven volgen op, op Twitter. Okay. En daar, hoor je dus het, of daar kan je dan lezen het, het weerbericht zoals het de komende week gaat worden. Of het wordt koud, of het blijft vriezen, of het gaat dooien, of we krijgen sneeuw. <lacht> ja, maar als het extreem weer is, dan mogen we natuurlijk altijd wel even bellen. Hè? Als, als je in het land bent tenminste. Dan mag je even bellen, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Okay. Nou, daar gaat hij dan. Leks van de Horen voor de voorlopig laatste keer. Nou, we hebben veel zon vandaag. hè? Prachtig weer, dit is Prachtig heerlijk. Prachtig weer. Alleen, er staat een beetje veel wind, vind ik. Dat wel, ja. Dat ja wel. Het is windkracht 5. Het neemt toe tot windkracht 6 misschien nog wel. Dat is goed voor de kiteservice. Ja, heel goed voor de kiteservice. Hoewel, het is aflandige wind, hè. Dus het is dat wel is heel opmarig. goed weer voor de kiteservice. Ja. Nee, want ik was gisteren was ik ook uh, op strand. Dat strand, een ja. eentje gemaakt. En toen was er toch een catamaran uh, aan uh, zeilen die uh, een gebroken mast had. Oeh. Die moest toch even gered worden gistermiddag. Dus uh, er staat, uh, en, en de wind die was gisteren nou niet echt, uh, niet hard. Maar het is een aflandige wind en, en uh, dat is toch wel gevaarlijk. Want als er wat gebeurt, dan ja. drijf je precies de verkeerde kant op. Maar de maximumtemperatuur die komt vandaag uit op uh, 17 graden. En dat is helemaal niet slecht. En als je uit, uh, de, zon, uit de wind in de zon zit, dan is het uh, zeer aangenaam, mag ik wel zeggen. Erbij. Hier, Piet. Het is lekker. Nou, morgen. Dan hebben we ook een dag met veel zon. Maar als je nu naar het zuiden kijkt... dan zie je wat sluierbewolking hangen. En de kans is groot dat die sluierbewolking... wat meer naar het noorden komt. Dus dan krijgen wij de morgenmiddag wat meer last van. En er staat dan een vrij krachtige... dat is windkracht 5 tot windkracht 6. En uit het oosten. Dus uh, ja, voor de kitesurfers... Uh, ja, ja, wel verkeerde. aangenaam, maar als er kant. wat beurten... Ja, Goed. precies. Uh, de temperatuur gaat morgen een graadje omlaag. En het voelt ook wat kouder aan door die harde wind morgen. En het is dan uh, ongeveer 16 graden. Dan gaan we naar de maandag. Weer een dag met veel zon. Met een matige oostwind. wind. De wind neemt het af met een maximumtemperatuur van 16 graden. En dat is ook de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Oké. Okay. Oké, okay, Rob. Oké. Okay. Okay. <laughs> dinsdag, dan hebben we ook weer... Ja, het kan niet op. Een dag met veel zon. Met een matige oostelijke wind. En een temperatuur van ongeveer 16 graden. Samengevat, tot en na het weekend hebben we veel zon... En vanaf het midden van de komende week gaat de bewolking toenemen en neemt ook de kans op regen toe. En ik verwacht dat dat pas op donderdag, donderdag gaat gebeuren. En de middagtemperaturen die blijven rond normaal voor de tijd van het jaar en dat is 16 graden. Nou, Oké, okay, nou voorlopig de laatste keer bij CFM. En op je eigen website, ga je daar nog door? Of? Nee, nee, dat gaat automatisch. Daar doe ik niks aan. Dat gaat automatisch? Dat gaat Vanaf automatisch. nu helemaal automatisch? Helemaal automatisch. Behalve op Twitter, daar hoor je af en toe van mij... Uh, als het sneeuwt bijvoorbeeld, hè? Ja. of het blijft sneeuwen... of dat het droog gaat worden. <laughs> Goed, maar heb je al een vakantiebestemming uitgezocht? Nee, nog niet. Want je hebt wel hard gewerkt deze zomer, dus ja, je hebt nee, wel een vakantie nee. verdiend, vind ik. Ik denk dat ik een last minute neem. Last minuteje? Ja, een oh, last Een last minute. een oh, no, last minute. <laughs> oh, oh, <what> <laughs> Voor weinig. Hé, <laughs> hey, maar uh, wij hebben nog een, een kleinigheidje, hè? Ja. Voor de Lex van de horen. Want wij waarderen natuurlijk ten zeerste dat jij steeds de moeite neemt om naar de studio te komen. Ja, dus Rob en ik hebben gemeentje een, een, een aandenken mee te moeten geven. Dus mensen die nu op de, website mee kijken, of de webcam meekijken, die kunnen het live vervolgen. Dan blijf je denken aan CFM, Et, uh, Lex. Het is Vergeet een... je ons niet. Het is een klein gebaar, Lex, maar hij komt uit een diep, diep, diep hart. Alsjeblieft, Lex. Leuk. Dankjewel. Het uh... tasje, ja, dat moet je, die moet je maar gauw weggooien. Mag ik mag het uitpakken? Je, ja, ja. Ja, nou, ja, ja, we willen wel weten ja. wat het is, natuurlijk. Hey, ja. Ja. <laughs> Portretje. Portretje. Een portretje. Een foto. Portretje. van portretje, uh, een actiefoto. Lex hij, uh, in de studio. Ja, Lex van CfM. In de studio aan het werk. Hij is leuk jongens. Alsjeblieft. Maar hangt de camera. Uh, daarheen en daarheen. Hij, hij, <laughs> en daarheen. <laughs> Lex, hartstikke bedankt en geniet van, uh, van je recess. En we zijn enorm dankbaar voor je inzet. Dankjewel. En uh, je hoort mij, hè? Ja, komt nou, Want ik ben hier te ben. Ja, effe. Maar voorlopig ben ik het land nog niet uit. Nee, we houden je in de gaten. Oké. Okay. Oké, okay, da dankjewel Lex, hè, voor je bijdrage. En tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Dat ja. was het En Lex, gaat lekker genieten van een dreadlock holiday.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 Oh, The Joking man It was a present from my mother He said I like it, I want it, I'll take it off your head and you'll be sorry You cross me you better understand that you're alone Je het juist, gaat een aantal maanden genieten van een welverdiende vakantie. Het Dreadlock holiday draait we dan ook speciaal voor hem. Je is de van Ten Sisi. Na vanmiddag wordt er ook weer gevoetbald. We gaan de wedstrijd volgen van, van, van, van SV Zonvoort tegen Marken. En daarvoor is ter plekke Joop van Goedemiddag Joop, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Ja, en jullie welkom op Dijntjeveld in principe. Waar het ja, een beetje lawaaiig is. Nu is een helikopter over. En straks begin natuurlijk de, de kwalificatie voor de DTM. Maar goed, we hebben Sandvoort tegen Marken. En we hebben al gemerkt dat de die wedstrijd de Sandvoort niet goed heeft gepresteerd. Dat heeft allerlei oorzaken. Een van die grootste oorzaken is dat er gewoon geen kieter is op dit moment. Jorbert uh, Schmid, die in principe dit jaar in het doel zou staan, die is een behoorlijk gebaseerd. Die zal waarschijnlijk lopen nog niet komen voetballen, of de keeper dan. En uh, -Fett, die is is maar gestopt. Die is één keer ingevallen, hier thuis uh, op Dijkersveld. En, maar die is, uh, die is gestopt verder, dus die staat er niet in. Dus wat is er nou? Ja, um, Leiden in last, uh, Loxie Rikkers, goede verdediger, die staat nu in het doel. Ja, uh, hij is niet bepaald groot en het is niet echt een keeper natuurlijk. Dus daar is een heel groot probleem. Uh, merken doet het heel goed. Tot nu toe in de competitie staat Zweden. Met negen punten uit drie wedstrijden. Net zoveel als de die op nummer 1 staat. En uh, ABOK, dat op nummer 3 staat. Dus, uh, alleen de doelpunten gemiddeld zijn even anders. Uh, Mark heeft in die drie wedstrijden zeven ge uh, doelpunten geproduceerd. Heeft twee tegen gekregen. En bij Samford is het uh, twee, uh, twee doelpunten geproduceerd. En elf tegen gekregen. Dus het, er zit nogal een groot verschil in. En Samford zal dus nu eigenlijk keihard moeten gaan werken. Dus ook al gaat die helikopter weer. Ik weet niet of jullie daar last van hebben of niet. Maar het is... Uh, het was moet keihard werken om uh, een, een, een, ja, een goed resultaat te halen. En een minuut of drie, vier geleden hadden Hopper, lieve Hopper, was bijna, uh, bijna zover. Maar uh, de bal die kwam precies op maat. Hij schoot de bal over het doel heen. En dat was echt wel een kans. Maar Buma zegt uh, zelfs, hij had er één moeten zitten. Nou, zo'n kans was het dan uh, als uh, iemand die even uh, stoppen voetbal heeft. <lacht> zo <Sorry> Jan, <lacht> dat gaat zeggen. Het is, uh, we spelen nu in de 15e minuut, het is uh, nog steeds, uh, bij 16e minuut, het is uh, nog steeds 0-0, en uh, ja, afwachten, ik, ik, ja, we binnen natuurlijk voor een goed resultaat, het zal niet gemakkelijk worden. Nou, uh, graag terug naar de studio, dit is zijn mijn voorbeschouwing, en uh, misschien kom ik nog terug wat wat prettiger Oké okay, Joop, we spreken je straks echt niet lekker ook van de, de DTM, hè, die zo dadelijk uh, van start gaat. Lekker hoop herrie, ja, heb, ja, heb je daar nog uh, last van daar van. op veld, of niet? Nou, je hoort het wel, natuurlijk hoor je het. Maar die helikopter die draait zijn ze over dat zelf bij. Oeh, is... kijk maar uit dat hij niet gaat landen daar op voetbalveld. <laughs> ja, je weet het vanuit. We vliegen alle rubbercorrels oh, die Job noemen. Dat doen we dus niet. Oké, okay. Job, dankjewel en we komen straks bij je terug. Dat was Job Van Es. Gimme gimme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 Hier is Alfred en uiteraard volgen wij van CFM de DPM voor jou... met Willem van Densen op het circuit. door de Cap Band en Burn Rubber. Daarvoor een plaatje uit de Euro Breakdown. Dat was Bruno Mars en zijn single Treasure. En uh, ja, van, uh, van de raceré en uh, de voetbal en uh, van alles en nog wat... wat we vanmiddag hebben, uh, Albert-Jan, gaan we over naar de politiek. Ja, want het, ja. Zit, het zit er weer aan te komen... en langzaam maar zeker zit iedereen zich al weer op te warmen... En vandaar dat we in de studio mogen begroeten. Jacques, Goedemiddag. Goedemiddag, Collega. Heren. Uh, Politiek Café, CFM. Ja. Je gaat, weer, je gaat daarmee beginnen? Ja. En wanneer ga je daarmee 11 beginnen? 11 oktober beginnen we. Dat is een vrijdag. Ja. Yeah. Van 7 tot uh, 9. Live vanuit de studio. Juist. En dan uh, in dit jaar één keer in de 14 dagen? Of... Nou, we beginnen één keer in de 14 dagen. We moeten zelf natuurlijk ook een beetje warm lopen. Ik ben er een tijdje uit geweest. Ja. Dus er moet veel gelezen worden, veel gekeken worden. Uh, en naarmate de uh, verkiezingen naderen gaan we de frequentie opvoeren. Ja, en het mooiste zou natuurlijk zijn als we de verkiezingsdag zelf uh, vanuit het gemeentehuis zouden kunnen uitzenden. Maar dan loop ik wel wat op de dingen vooruit. Nou, ik heb het één keer gedaan en dat was een uh, enorm succes ja vond het... dus niet iedereen, maar, nee, maar je hebt ik, vond het, ik vond het een gigantisch succes. Je hebt op zo'n avond heb je winnaars en verliezers natuurlijk. Ja, en ik was duidelijk een winnaar, want we hadden sommige uitslagen... van de verkiezingen eerder dan de burgemeester, dus Even, dat hebben het goed gedaan. Dat was de vorige burgemeester, hè? Ja, ja, ja. ja. Goed. Uh, items genoeg lijkt me voor uh, Politiek Café. Ja, en toch is dat, uh, is dat moeilijk in te schatten. Er zijn natuurlijk items genoeg maar je moet wel uh, zorgvuldig zijn in de keuze van de, van de onderwerpen die je neemt. Uh, we hebben er dit jaar voor gekozen om het uh, programma interactief te maken... zodat we tijdens uitzendingen reacties kunnen krijgen van mensen... en uh, wat meer uh, de diepte in kunnen gaan. Dat is ook mijn eigen intentie om het programma echt zo te maken... dat we, nou, ik wil niet zeggen tot aan de wortel, het uiteinde van de wortel komen... maar toch wel een heel eind. Ja, want er zijn natuurlijk uh, ja, er zijn sowieso een aantal uh, ja, slepende zaken in, uh, in Zandvoort. die ongetwijfeld dan uh, een item zouden kunnen, vo kunnen uh, vormen voor het politiek café. Uh, hoe bedoel je uh, interactief? Uh, social media? Social media gaan we inschakelen. Er is uh, sinds gisteren een uh, Facebook-account in de lucht. En Omdat... uh, daar wordt uh, toch eigenlijk best wel weer al, al leuk op gereageerd. Uh, er zijn vandaag wat misstanden en die, uh, die krijgen we gelijk door. Dus dat is, dat is heel erg plezierig. En vlak voor de uitzending, de eerste uitzending, openen we een Twitter-account. Ja. En dan kunnen we hier dus in de studio op het moment zelf kijken wat, wat mensen twitteren. Het is dus van twee kanten leuk. Je kunt heel direct vragen vanuit de gemeenschap stellen aan de mensen die in de studio zijn. Maar voor ons is het ook een leuk meetinstrument om te kijken of er mensen er luisteren. Ja, nou ja. Politiek heeft altijd een grote schare volgers, om het zo maar eens te zeggen. Ja, nee, ja, ja. Maar goed, dus Facebook kunnen, kunnen mensen... Die, die is al in de, Facebook de lucht. Facebook is al in de lucht. De, en hoe heet die? Uh, dat is CFM, Spatie. politiek, Spatie, café. Oké. Okay. En uh, ga je dat in je eentje doen? Ja. Oh, heb je daar bewust voor gekozen? Daar heb ik heel bewust voor gekozen, ja. Want zowel de samenstelling als de presentatie ja, ga jij doen? in mijn eigen hand. Ja, en waarom? Omdat ik uh, de, hoe, hoe, hoe zeg je, de volle verantwoording voor de inhoud van het programma... voor mezelf wil houden en daar niet iemand anders uh, ah. bij wil betrekken. Nee, oké, okay, want het zijn ongetwijfeld gevoelige onderwerpen aan. Er zijn komen. gevoelige onderwerpen en... Uh, ik, ik nou, Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, maar ik zal zeker geen blad voor mijn mond nemen. En toch echt proberen om tot, uh, uh, tot de kern van de zaak door te dringen. Dat houdt in dat uh, politici in de gemeenteraad... Uh, ter verantwoording zullen worden geroepen op verschillende gebieden... Yeah. van de afgelopen vier jaar. He, dan, dan, dan, dan denken we bijvoorbeeld aan dat, uh, dat steunfonds wat er is om uh, mensen die boven de 55 en werkeloos zijn aan het werk te helpen. En we weten absoluut niet waar dat. Ja, we weten waar het geld zit, maar we weten niet hoe het besteed wordt. Mm -hmm. He, uh, we denken aan de WMO waar nogal wat, uh, wat op mis is. Uh, natuurlijk het, uh, het parkeerbeleid wat zeker terug zou komen. Ja. Wat zeker niet terug zou komen is uh, de middenboulevard. Daar hebben we de afgelopen 25 jaar meer dan genoeg over gezegd. <lacht> en dat zal toch niet veranderen, dus dat gaan we niet behandelen. Oké. Okay. Um, uh, kijk, je hebt, je hebt die programma's ook op televisie. Hè? Ik wil even een vergelijk maken voor de wereld draait door. En, en uh, Kne uh, Knevel en nog één. weet je die andere? Van de Brink. Van de Brink. Het is toch fijn dat hij erbij is. Ja, af en toe af en toe. Het is wel handig dat hij erbij is. Jack. Fijn, dat gozer. Ja. Nee, kijk, mensen altijd een, een, een, een, zijn altijd klaar om te zeggen... ja, als je hoor hebt, dan moet je ook wederhoor geven en dat soort dingen. Maar als ik naar dat soort programma's op televisie kijk... dan heb ik ook wel eens een, een voorstander of een tegenstander van iets... maar niet iemand die daar tegenover zit die, die, vanuit het andere kamp. Het, het is dus niet een must dat je hoor en wederhoor pleegt. Tijdens dat programma? Nou, ik vind dat wil je het zuiver houden... dan moet je hoor en plegen. Elk verhaal heeft twee kanten. Ja. Uh, de, de, de, de, de, de, het gemeentehuis of de politieke partij... die betrokken is bij een zaak... en de mensen die daar uh, problemen mee hebben... commentaar op hebben... dat, dat zijn toch twee verschillende standpunten. Een politieke partij kan... zeg kan... Een andere reden hebben om, om iets te doen. dan dat uh, een bewoner van Zandvoort kan vermoeden. Ja. En dat, uh, dat moet je zuiver houden. Dat moet je wel laten zien. Je moet de tegenstander ook de kans geven om zijn verhaal te doen. Wordt hij op iets betrapt wat niet helemaal correct is. dan zullen we dat zeker uh, op dat moment zelf uh, aan de orde stellen. Oké, okay, dus een uitdagend uh, gebeuren weer, hè? Ja. De, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En ik ja. bedoel, ik luister dorp, bedoel, het dorp. Wordt, het wordt een felle, felle strijd, Dat zeggen ze. Ja. Dat zeggen ze, ja. Uh, We luisteren, ik, ik geloof daar niet zoveel in. Uh, natuurlijk zullen er uh, dingen plaatsvinden. Het eerste is al geweest met de brief die de heer Tatus gestuurd heeft aan uh, de heer Bluis van het CDA. Ja. Uh, ja, dat is gewoon leuk. Het zijn van die, van die schermutselingen voorafgaand aan een, uh, een gemeenteraadverkiezing. Uh, uh, wat, wat, wat ik wel wil is de politieke partijen bij deze uitdagen... om nou eindelijk eens een keer te komen met een uh, partijprogramma... wat werkelijk vernieuwend is. Dus werkelijk, op waarheid berust, nieuwe dingen roepen in je programma... Die ook werkelijk uitvoerbaar zouden kunnen zijn. Want het komt nog wel eens voor dat er dingen in staan die gewoon absoluut niet uitvoerbaar zijn. En degene die dat nou het meest waarheidsgetrouw en best weet te verwoorden in zijn partijprogramma, daarvoor stelt het programma een award beschikbaar. Nee, hey, wat leuk. En degene die dat gaat beoordelen, de jury, eh, daarin zit eh, ik. En ik, ik. En, <laughs> en ik, ik. En nog eens ik. Hey, Jacques, om dit uh, af te ronden, wanneer ga jij beginnen met het uh, programma? Dat heb ik net verteld. Ja, nog een keer. Oh, nog, nog een keer. La la <laughs> 11 oktober. 11 oktober.